Nog steeds uh, bijna 300 kilometer file, alles bij elkaar. Het is druk in Nederland en in de Randstad natuurlijk ook. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat 6 kilometer bijvoorbeeld tussen Voorthuis en Knoopend Hoevelaken. 11 kilometer op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelervarendsveen en Dorp. A7 Hoornzaandam tussen Afrit Averhoorn en Afrit Weidewormer, 5. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Knoopend Rotterpolderplein en Badhoevedorp, 6 kilometer file. Op de A10 Ring Zuid richting Den Haag bij Amsterdam Business Park is de Rijstrook dicht door een kapotte auto. staat 3 kilometer file. Op de A10 Ringwest richting Den Haag tussen Afrit Volendam en Amstel Business Park. Negen kilometer file door een kapotte auto. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk. 6 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag. 11 kilometer door een kapotte auto tussen Harmelen en Reewijk. Daar is de linkerrijstrook dicht. 6 kilometer op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nooddorp en Malieveld. 18 kilometer file op de A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en een brug bij Gorkum. De weg is gelukkig weer vrij. Op de A27 Almere Gorkum staat 11 kilometer tussen Knoopend Eemnes en Utrecht Veemarkt. Bij Knoopend Lunet is de rechterrijstrook door een ongeluk afgesloten. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit den Dolder en Knoopend Rijnsweert 7. En op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam staat 8 kilometer file tussen Willemstad en Afrit Numansdorp.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 Voor je niet te slapen, Maurice. Ja, sorry? Je voelt toch een mooi bedje, hoor. Dat is een heel mooi bedje, ja. de ja, ja, ja. <laughs> okay, okay. okay. okay. ABC en de Poison Arrow. Wat een mooie uitvoering van deze single. Zo so, aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zondag. Nogmaals een hele goede middag. Uh, regenachtig Salvoort. dus blijf lekker binnen en luisteren naar de Zandvoortse radio. Want we hebben in het komende uur nog heel wat voor je in petto. Waaronder het uh, laatste Zandvoortse nieuws natuurlijk. Wat er gebeurt wel het een en ander, Maurice. Er gebeurt voldoende in Zandvoort en daarvan houden wij je op de hoogte. We hebben ook nog de evenementenagenda zo direct. En het volgende uur dier van de week, gedicht van de week en voetbal dit uur en komend uur. Want uh, ze, ja, dat is een ze, blijven door, ze blijven doorscoren, hè? Doelpuntenregen. Want Drost scoorde in de 28e minuut voor Zwolle... en uh, Zijmak in de 26e minuut voor Zwolle. Daar is ze dus nu 0 tegen 3. En bij FC Twente, FC Groningen... Uh, scoorde de Leeuw in de 19e minuut. En uh, Cherie in de 27e minuut. Dus daar is ze nu 0 tegen 2. Deze wedstrijden houden we je voor je in de gaten bij Zalford op zondag. Meer muziek nu. Hier is Avicii. Brother. Deze heeft al heel veel hits gescoord hier in Nederland. En zijn nieuwe single samen met Robbie Williams doet het. Enorm goed hebben we het over de days. En dit was hem met de single Hey Brother. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. En kijk je digitaal via Ziggo, dan ga je naar kanaal 40. om half drie hoor, dat is hier even weer bericht met uh, collega Maurice Mulder. Maar ik heb nog helemaal niks horen vertellen nee. over onweer. Ik had ook helemaal niks uh, voorspeld over? over Nee, hè? Nee. Maar het is uh, toch echt uh, gaande op dit moment... hier in het al voor het onweer dacht, en daar uh, behoorlijk wat regen wat, uh, zeg maar, naar beneden komt. Ik dacht, jij maakt een foto van me. Ik zat al om me heen te kijken, misschien iemand anders. Ja, naar. ik denk, dat die doldert en, en het bliksemd, dacht ik. En het regenmeters. Uh, ja, zoiets. <laughs> ja, dat kan ook. Maar dan gaan we weer naar Guus Meeuwers. Oh, ja. Nee, dat doen we niet. We gaan uh, wel naar de andere Guus. Die heet uh, Roy van Buringen. Goedemiddag, Roy. Welkom. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij, hebt, uh, jij bent de uh, organisator van het uh, grote Sinterklaashuis aan het uh, Gasthuisplein. Met heel veel activiteiten daarin. Nu heb je vanmiddag ook een hele leuke activiteit. Dus we denken we gaan je even bellen om daar alles over te horen, Roy. Nou, hartstikke leuk. Ja, de afgelopen tijd is Sinterklaashuis regelmatig open geweest met bezoek van Sinterklaas en zijn pieten. En uh, daar hebben we vooral ook de voedselbanken uh, weten te steunen. Waardoor we activiteit konden plaats laten vinden... waar de uh, kinderen van de voedselbank uh, gratis naartoe konden. En ook een schoentje konden zetten en cadeautjes van Sinterklaas kregen. Dus dat is allemaal heel leuk. En vandaag uh, hebben wij inderdaad ook weer een activiteit om 5 uur, van 5 tot 6. Hebben we een meeting met Sinterklaas uh, in het Sinterklaashuis. En daar zijn alle kinderen van Zandvoort Hartelijk welkom gratis in En wie weet heeft Sinterklaas ook nog wel wat voor ze. Dus uh, ja, hartstikke leuk. Ja, dat gaat zo meteen om uh, vijf uur gebeuren. Meet Creeds met Sinterklaas. Alle kinderen die op dit moment uh, naar de radio luisteren en de ouders... ze zijn uh, van harte welkom. Het Sinterklaashuis voor de mensen die het nog niet weten, Roy. Waar zit het Sinterklaashuis? Dit op Truistraat 2A. En dat is het hoekje natuurlijk waar de oude CFM-studio zat. En die hebben we helemaal weten om te toveren uh, in een Sinterklaashuis. Ja, en het ziet er prachtig uit. Ik heb een paar foto's uh, daarvan gezien. Gewoon in een gezellig huis waar iedereen zich uh, thuis voelt. Ja, inderdaad. Dus vanmiddag vanaf vijf uur. Tot hoe laat uh, duurt het? Van vijf tot zes. Uh, van vijf tot zes. Van vijf tot zes. Nou, Als rest van het programma voor volgende week nog even willen zien, dat kan. Dat kan www.sinterklaashuis-zandvoort.nl dus www.sintklaashuis-zalvoort.nl voor de innovatie. Want ik zie hier onder andere op die website dat er woensdag 3 december ook nog wat leuks gaat gebeuren. Uh, ja, dan hebben we een Sinterklaasfeestje. Uh, en De, de Loris uh, komt ook langs. Uh, nou, die weet, dat weten we nog niet. Dus, uh, dat is nog even de vraag. Dat is altijd spannend. Het is uh, altijd uh, heel druk. Dus, uh... Maar eerst beginnen we zo dadelijk om uh, vijf uur... met The Meat and Creed in het uh, grootste Sinterklaashuis. Roy, heel veel succes met alle activiteiten die je daar organiseert. En heel veel plezier daarmee natuurlijk. Dat is goed. En jullie bedankt voor uh, de tijd. We houden je niet langer op, want je hebt het enorm druk, hoor ik. Ja, we zijn weer druk onderweg. Druk <laughs> onderweg. Heel veel succes, Roy. En dankjewel voor je tijd, hè.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 Wanneer ik op vakantie ga en toch in Spanje ben Dan rijd ik even bij ze langs omdat ze heel veel ken Helaas, helaas is het nooit thuis, al soms een zwarte piet Die trouwens in zijn vrije tijd opvallend bleek je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 Van grapje over de zak van zwarte bier. vijf uur dus vanmiddag de meet and Greets met Sinterklaas in het grote Sinterklaashuis hier aan het Gasthuisplein is al voor het is juist van Roy van Buringen we kijken even naar de tussenstanden in de eredivisie, de wedstrijd die vanmiddag om half drie gestart zijn Maurice ja de wedstrijden FC Twente tegen FC Groningen is nog steeds 0 tegen 2. en de wedstrijd Excelsior tegen Peck Zwolle is nog steeds 0 tegen 3. 0 tegen 3, vliegen dus daar, ze zijn lekker bezig inderdaad, ze zijn geld. goed bezig de, de, de bezoekers krijgen waarvoor voor hun geld. Oh, dat zou ik daarmee zeggen? Zo dadelijk om uh, half vier, uh, dan uh, gaan we Maurice weer uh, tien minuten horen. Want... Ja, maar voordat we dat doen, ik wil het even over geld hebben. Kan dat nog snel? Ja, tuurlijk. We want, hebben tijd Want we hadden net het goede doel. En uh, het goede doel, uh, dat komt weer uh, naar Haarlem. Niet het goede doel bent natuurlijk, maar de drieën van het Glazen Huis... het Serious re Request. En uh, gisteren hadden we het over de uh, uh, Rescue Run. Maar ik wil het hebben over Zandvoort Loopt... Ja dat is goed, maar de rescue uh, run die heeft ook uh, heel veel geld opgebracht. Ja, 460, 60 of 80. Even speaker. Ik had het ergens opgeschreven, ik weet niet meer waar ik dat briefje heb. 480 volgens mij. Maar in ieder geval voldoende geld. Maar uh, Zandvoort loopt. Dat is, die gaan uh, op zondag 21 december vanuit Zandvoort via Overveen naar Haarlem lopen. Vijf of tien kilometer gaat dat gebeuren. En vandaag is de laatste dag dat je je kan inschrijven ervoor. Dus wil jij nog meedoen? En wil jij uh, Sears Request steunen via deze acties? Ga dan even naar zandvoortloopt.nl en schrijf je in. Want vandaag is de laatste dag. Om klokslag 12 uur vanavond sluit definitief de inschrijvingen. En er zijn twee afstanden: vijf kilometer en tien kilometer www.zandvoortloopt.nl en schrijf u vandaag nog in, want het geld gaat allemaal naar het goede doel. Het glazenhuis in Haarlem. Serious Request 2014. Zodadelijk de beloofde evenementagenda. Weer 10 minuten lang, Maurice Mulder. Ik ben heel erg benieuwd wat hij... Acht minuten. ...voor ons in heeft. Je gaat wat sneller praten ja. begrijp ik. <laughs> Dat Doe je helemaal goed. Maar eerst hebben we nog een lekkere gauwe oude voor je... op deze regenachtige zondagmiddag in Zandvoort. Hier is de single van... Merillion the 8 Kelly. Do you remember Chalk hearts melting on a playground wall? Do you remember Tom escapes from Moonwash College Halls? Do you remember The Cherry Vier werd het met deze single van uh, Merlion. Dat betekent tijd voor de evenementenagenda. Maurice is inmiddels weer uh, aangeschoven. Ja, ben je er klaar voor? Ja, even mijn stem rapen. Ja, die heb je wel nodig. Hmm. Even kijken, ja. Ik ben er klaar voor. De evenementen voor de komende dagen. Je hoort nu bij CFM. Pak jouw kans om de zandsculpturen van het EK zelf te voelen... Nou, ik zou het nu niet doen als ik zo naar buiten kijk, maar het is nu mogelijk. Ga naar het dorp toe, naar waar de uh, zandsculpturen staan, want de hekken zijn weggehaald. Vandaag uh, is de laatste dag dat je ze van dichtbij dus kunt bekijken en kunt uh, aanraken... want ze hebben een speciale coating gekregen om uh, zo lang zo mooi te blijven. Wil je weten hoe dat voelt en hoe dat er van dichtbij uitziet? Pak je kans. Um, vanochtend was dat... Die slagen we over, de 10.000 stappen. <laughs> Sorry. Mozart in Zandvoort die is uh, reeds begonnen een half uur geleden... in uh, de Sintergata-kerk. Als je daar nog naartoe wil, dan moet je rennen. Want om half drie was de kerk open en om drie uur begon het. Een toegang is 20 euro, door je Mozart. Onder andere een, een Kleine Nachtmuziek, een pianoconcert... en die krunningsmessen. Uh, toneelgroep Tokodrama die gaat zo direct spelen over een half uur... in uh, gebouw De Krocht... Het is een uh, toneel, een amateurgezelschap. Ze gaan uh, het beroemde stuk uh, scènes uit hun huwelijk van uh, Ingmar Bergman spelen. Alles is geregisseerd door uh, Bart van Heel. Want het uh, publiek volgt het uh, huwelijksleven van Johan en Marianne. Bij wie langzaam de barsten in hun vlekkeloze huwelijk trekken. Het lijkt wel op ons, uh, Rob. Langzaam de barsten in ons huwelijk. Maar, ja, uh, ja, ja, ja. Een ja. scheiding lijkt onafwindbaar. Ik zit er ook aan te komen, nee. Maar uh, loskomen is niet eenvoudig als je al twintig jaar samen bent. Uh, wat moet je als je niet met en uh, niet zonder elkaar kunt leven? Bergman schreef het stuk in de jaren zeventig... en het werd toen de tijd verfilmd ook. En toneelgroep Amsterdam speelde het uh, onlangs nog... in november om precies te zijn met hun versie in het Amsterdamse. In deze versie van het tokodrama... wordt het publiek langs verschillende plekken in de krocht meegenomen... om alle scènes te zien... De afloop, uh, van de, na afloop van de voorstelling wordt het publiek ook uitgenodigd... voor een nagesprek met de regisseur en de acteurs. Tokodrama, over een half uur ingebouwde krocht... en de toegang is maar vijf euro. Dus daar hoef je niet te laten. Echt, ja, echt een aanrader, aanrader om daar te gaan kijken. Want het is een heel uniek concept dat je meegenomen wordt. Uh, um, je hebt In uh, Scheveningen heb je uh, Soldaat van Oranje. Ja. Daar heb je, zit je dan in het publiek en dan draai je rond. Maar hier uh, wordt het publiek opgedeeld in drieën. En op drie verschillende locaties, iedere keer zo'n om en nabij 20 minuten... wordt er een scène gespeeld. Dus je kan beginnen bij scène drie, dan ga je naar scène één, twee... en alle mogelijke manieren. Dus het is echt een heel uniek concept. En ik zou zeggen, gaan! Neem wel je radio mee, want we zijn niet tot vijf uur... dus dan kan je ook nog stiekem de laatste uurtje naast luisteren. Zeker doen. Uh, het Vertaaltheater van de Blauwe Kom... geeft zondagmiddag 30 november de voorstelling... en die is ook om drie uur uh, reeds begonnen. Dichtbij en van ver met poëzieverhalen en live muziek. Wil je daar nog naartoe? Rennen dan naar het Zandvoorsmuseum... op de Zwale Weestraat nummer 1. Cinema nostalgie. Wat voor jou? 1968 films? Hou je daarvan? Ja, vind ik best wel leuk. De film Funny Girl. Van... Toen was ik nog niet eens geboren, nee, maar dus maar dat is het, leuk is het. Ik ja. luister ook in jouw programma en dit programma onder andere... naar muziek van de tijd dat ik nog niet eens geboren ben. We draaien alleen maar gauw houden. Ja. Ja, ja, Maurice. Ja, dan komen we nu wel, komt zo direct wel een mooi nummer die ik wel weer ken. Gauw ouder, maar... gauw ouder. Oude, dat is uh, Trip Down Memory Lane noemen ze het ook al heel vaak. Want uh, Funny Girl, op 2 december is dat. In, twee, in uh, Cinema Nostalgie vanaf 3 uur. Uh, de film Funny Girl met onder andere Bra Barbara Streisand en Omar Sharif. Toegang is uh, 6 euro zonder de belbus, 7 euro met de belbus. Uh, organisatie is in handen van uh, Stichting Plusplunt, Pluspunt... en het is in het circus Zandvoort op het Gasheidsplein nummer 5, 2 december, 1 uur. Job, ik heb het er gisteren over gehad, de kleermaker mis zijn zoon Job... die op reis is om garen en stoffen te kopen...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 Dit alles is te zien op 3 december vanaf 3 uur in het Zandvoorts Museum. En de leeftijd is ook wel leuk om te weten, Rob. Ja, mag er naartoe. Het is tussen 3 en 88 jaar. In Covenuf op 5 december. Dat is. Wanneer? Nou, dat is een mooie, mooie, mooie vraag. Wanneer is de verjaardag van Sinterklaas? 6 december Juist. Even nadenken hoor. Maar op pakjesavond, de dag dat Sinterklaas zijn verjaardag viert... met alle kinderen in het hele land... zal vanaf 9 uur in Café Neuf weer de Jazzy Lounge Club zijn. Want iedere eerste vrijdag van de maand... zijn er verschillende sounds en grooves al daar te horen. Vrijdag 5 december vanaf 9 uur Café Neuf Halterstraat 25. Verder ga ik niet. Tot zover, deze de agenda bij je. Uh, ja, dus is uh, voldoende te doen hier in Salvoort. Geniet er met z'n allen mee, want dan krijg je gewoon zin in Salvoort. En zin in CFM Salvoort natuurlijk. We zijn 24 uur per dag bij je. Met uh, radio en televisie, de app en natuurlijk ook internet. Nederland was cool. Maurice en ik maakten net even een stapje, stapje vooruit. We gingen naar het uh, Soul Festival toe, want uh, was dit nou Treintje Oosterhuis of uh, Anouk? Dit is zeker weten, Anouk. Nieuwe Anouk, Anouk, places Anouk. To go. haar nieuwe sound klinkt goed. Heerlijk vind ik hem. Places to go, onthoud die plaats. Het is tijd voor nieuws in het kort, want er is wel weer het een en ander gebeurd. Er is zeker weten het een en ander gebeurd, maar ook bij de Eredivisie... daar zo direct meer over. Uh, drie jongens met een gestolen auto zijn uh, aangehouden... want de politie hield in de nacht van zaterdag op zondag drie jongens... twee van 17 en één van 18 jaar uit Weesp en Apkoude aan... die zich bij een gestolen auto bevonden. Agenten surveilleerden en zagen op een parkeerterrein... aan de burgemeester van Alverstraat in Zandvoort een voertuig staan. De Jongens dat achter het stuur en twee stonden ernaast... Ze controleerden de identiteit van de jongens en het kenteken van de auto... en de auto stond als gestolen geregistreerd in Utrecht helemaal. De politie hield ook de drie jongens aan... en ze zijn naar het politiebureau gebracht voor verder voor... en de auto is in beslag genomen voor nader onderzoek. En de politie heeft niet stilgestaan... Want het was op het strand ook een leuk spektakel. Ook iets uh, met een auto, hè? Ook iets met een auto en ook met... Uh, uh, uh, nou, niet met drie mensen, maar <laughs> wel met de politie erbij. Want uh, Duitse toeristen dachten een uh, leuk strandritje te maken met hun auto. Ze kwamen er alleen net te laat achter dat ze nou niet bepaald de juiste auto daarvoor hadden. Want ze hadden gewoon een uh, Hyundai i70 uit hoofd. Met een uh, tweewiel aangedreven auto. Ja, dat... dat ging niet goed. Nee, dat ritje nee. deed niet op het strand. Uh, de toeristen hebben een uur lang geprobeerd weg te rijden. En uiteindelijk kwam de politie erbij. Die heeft ze geassisteerd om uh, weer van het strand af te komen. De strand zelf is wel een openbare weg. Maar de strandafgangen niet. Daar zijn vergunningen voor nodig. En daarvoor ook die geschikte voertuig. Je kan wel het strand op als je wil. Maar dan moet je het via Muiden doen. Oké, okay, een tip van Mo. Ja, gaan we nog even naar de Eredivisie uh, kijken. De wedstrijd die vanmiddag om half drie al daar gestart zijn. Want uh, FC Twente tegen FC Groningen staat het op het moment 0-2 nog steeds. De Leeuw in de 19e minuut en uh, Sherry in de 27e minuut. Maar FC Twente en FC Groningen, uh, Excelsior en Pexwolle, daar is weer gescoord door Nijland in de 52e minuut. En wat wel leuk is om te weten, bij ADO en uh, Ajax... eerder gespeeld vandaag waren 14.657 toeschouwers. Eindstand 1 tegen 1. Juist. Twente tegen Groningen. Schrik niet. 29.600 toeschouwers. En uh, de leukste wedstrijd uh, tot op heden... althans met de meeste doelpunten... Excelsior tegen Peck, maar 3600 toeschouwers. Oké, okay, dat wat betreft de Eredivisie... we houden de wedstrijden in de gaten. Lord. En nu met nieuwe muziek door. Hier is Meltdown, de single van Lord.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 But I don't know. De meisjes van uh, mensen deden aan deze nieuwe single Meltdown mee, Maurice. Ja, Lord uh, deed mee. Dat noem jij uh, iemand die bekend is geworden door de Soundix Show. 12 jaar geleden door een talentje uh, Pusha T en Q-Tip deden mee en is geproduceerd door Stromae. Kijk, ze zijn we weer helemaal op de hoogte. Your Breakdown ooit trouwens elke vrijdagmiddag tussen drie en vijf bij CFM. Hoor je allemaal van dat soort informatie van collega Maurice Mulder? En hier is weer een uh, disco-klassieker uit de jaren 80. We gaan hem weer voor je draaien. Hier is S.W.T. Simpson en Solid As a ja Nog een doelpunt erbij bij Pekstolen. Gaat lekker uit. Jan ja. ja, Eswert en Simpson op de zondagmiddag van CFM met Solid as a Rock. We gaan het eens even hebben over vuurwerk. Want dat gaat er ook weer aankomen. Worden de eerste knallen hier op de tolweg ook weer gaan. Ja, dat was niet het donderen en het bliksem. Nee, dat was nee, het vuurwerk. Ja, klopt. Maar uh, zes Noord-Hollandse gemeentes stellen een vuurwerkverbod in tijdens de jaarwisseling. Ben je benieuwd of Zandvoort er ook tussen zit? Ik zeg alvast nee. Maar Amsterdam, Hilversum uh, sowieso. En Den Helder, Kastrikum, Velsen en uh, Zeevang. dit jaar ook, of uh, eigenlijk alleen maar op bepaalde plekken... mag vuurwerk worden afgestoken en niet in de meeste centra's. Dan blijkt dat blijkt uit een uh, onderzoek van uh, nu.nl. In 19 gemeenten in uh, Nederland is het vuurwerkverbod al ingesteld. Uh, Den Helder, actueel, uh, die heeft de burgemeester geïnterviewd... en volgens de burgemeester uh, zegt, dat, die zegt dat er geen vuurwerkverbod komt in Den Helder. Nu.nl wel. Wat het is, maakt niet uit. Ver weg van ons. Maar in uh, Velsen en Kastrikum dus wel. Hilversum was de eerste grote Nederlandse gemeente... waar het, vuurwerk, uh, het afsteken van het vuurwerk uh, officieel verboden werd. In het stadscentrum rond Oud en Nieuw mag dat daar dus niet uh, vanzelfsprekend, net zoals met alle discussies en dingen... zijn er ook weer voor en tegenstanders. Juist, een verkoper uit Hilversum die stapt... een vuurwerkverkoper uit Hilversum die stapt nu naar de rechter. Oké, okay, dat betreft het uh, vuurwerk. Nou, voor zover uh, nu bekend, Zalvoort, dus geen vuurwerkverbod. Maar in Zalvoort gaat wel vuurwerk plaatsvinden op 17 uh, december op de radio <laughs> bij CFM. Want we hebben tussen 1 en 5 hebben de 30 beste vinylplaten van het afgelopen jaar. En jij kan die lijst samenstellen. Hoe werkt dat, uh, Maurice? Download de CFM-app uh, als je hem nog niet hebt via de uh, Google Play Store of via de App Store. En dan kan je naar... Uh, ga je, ja, ik heb nou de iPhone voor mijn neus. En dan uh, druk ik op meer. Dan kom ik uit uh, op een lijst. En dan zie ik de vinyl top 30 staan. Daar druk je op. En daar kan je je lijst samenstellen die jij wil horen. Van uh, jouw uh, top 5. En vanuit die top 5 uh, worden dus uh, punten gegeven aan de albums, aan de uh, LP's. De singles doen niet mee, alleen de LP's, die mm -hmm. krijgen punten. En daaruit uh, komt een hele mooie top 30 die uh, inderdaad 17 december tussen 1 en 5... 1 en 5. 1 en 5, wordt uitgezonden door uh, Ruk Jansen en uh, Marius Mulder. Ik weet alleen wie dat is. Uh, alles van Van dus die afgelopen jaren gedraaid zijn. Er zijn ruim 70, 80 platen waar je uit kan kiezen. Dus laat je stem nu uh, horen en download de CFM-app. Hoe kunnen mensen aan die app komen eigenlijk? Ga naar de Google Play Store of... zit uh, je in de Google Play Store, druk je in uh, ZFM... en dan zie je het zwart-witte ZFM-logo. Die kan je downloaden of via de App Store. Ja, de ZFM-app, uh, nou, onder meer uh, sinds, uh, sinds heel kort... Ook de beachcamps op de, de app beschikbaar. Maar niet alleen de, dat, het laatste Salfordse nieuws... dat kan je daar ook vinden. Je kan zelf een bericht plaatsen. Je kan ook uh, van vrijdag tussen 10 en 12 op CfM TV... de laatste uh, clips daarvan kan je ook terugkijken via de CfM-app. Ja, je kan nog veel meer. Je kan uh, terugluisteren naar de programma's van CfM. Live luisteren uiteraard. Ja, een livestream. Uh, je kan contact opnemen met ons als je dat wil. kan ook via de CfM-app. Uh, de Beachcam, het weerberichten de website, de Vnieuw tot 30... de afbeeldingen, terugluisteren, uh, de livestream, nieuwsberichten uiteraard. En je kan ook zelf een bericht plaatsen via postings. Druk dan op postings. En uh, als je dan uh, via Facebook connected bent, zoals het zo mooi heet... kan jij uh, jouw bericht plaatsen. Dus download hem nu, de CFM-app. Hij is uh, gratis beschikbaar in de Play Store en in de App Store... Ik kan even zoeken op ZFM Spatie Zandvoort. En dat vind je vanzelf, toch? Absoluut, absoluut. <laughs> Hier was hij voor jou fres. Hier is Carrie Morris laatste tot aan 4 uur. It used to be so easy to kill my heart away. But I found out the hard way the price you have to pay. I found out that love Was no friend of mine I should have